René van Brakel met het NOS-journaal. In Hongkong zijn duizendocratie. Sommige betogers hebben tenten bij zich... ondanks de oproep van de politie om de wegen vrij te houden voor het verkeer. Gisteren zegt het stadsbestuur een gesprek af met de actievoerders. Het bestuur van Hongkong zei dat het overleg waarschijnlijk toch niet constructief zou verlopen. En daarmee zit de situatie in Hongkong nog steeds in een impasse. Turkije gaat gematigde rebellen in Syrië trainen en uitrusten in de strijd tegen de islamitische staat. Die terreurgroep rukt steeds verder op naar de grens met Turkije. Het parlement in Ankara was vorige week akkoord gegaan met de militaire inzet. De VN riep het land vandaag op om meer te doen aan de situatie in Kobani. Die stad in het noorden van Syrië is grotendeels in handen van de Koerden... maar wordt al weken belegerd door IS... Koerdische betogers eisten de afgelopen weken in verschillende Turkse en Europese steden dat Turkije ingrijpt. 355 mensen die bedrapt zijn met te veel drank op achter het stuur, krijgen voorlopig geen alcoholslot. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen moet eerst een aantal kritische vragen beantwoorden van de Raad van State. In afwachting daarvan worden de sloten niet geplaatst. Het slot kwam een opspraak nadat het gerechtshof in Den Haag bepaalde dat mensen niet een straf kunnen krijgen en een alcoholslot. Bij zo'n slot moet er eerst worden geblazen voor de motorstart. De identificatie van slachtoffers van vlucht MH17 gaat gestaag door. Deze week zijn opnieuw 10 slachtoffers van de rampvlucht geïdentificeerd. Het gaat om 7 Nederlanders. Het team van specialisten dat bezig is met de identificatie denkt dat het nog enige tijd kan duren voordat het werk klaar is. Van de 298 inzittenden van de rampvlucht zijn er inmiddels 272 geïdentificeerd.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 Mijn naam is DJJK en we zijn klaar voor het weekend. Klaar om te feesten en lekker los te gaan. De komende twee uur natuurlijk, de allerlekkerste dance. Hier zo gewoon ongemixt en gemixt. En ik zeg, ja, waar trappen we dan mee af? Daar kan er maar één plaats zijn. The Voyagers met A Lot Like Love in de Oliver Heldens uh, remix. En deze jongen, ja, gewoon Nederlands trots. Hij gaat als een speer. Als we de berichten mogen geloven van Chocolate Puma... hebben ze samen in de studio gezeten. Dus dat belooft wat, hoor. Twee helden, Oliver Heldens en Chocolate Puma binnenkort vast een preview. En ja, twee uur lang zie je het op jouw radio. Wat hebben we vanavond allemaal in de show? Nou, hij zit weer ramvol. Er zijn possegels uit. Ja, wat doet hij nou met possegels? Nou, van artiesten. We hebben een nieuwtje over herfstkribbels binnengekregen. Samen met de timetable in en, en ja, Amsterdam Dance Event. Het zit eraan te komen. Elke DJ heeft de koffer al gepakt. Om te verkassen naar Amsterdam. Volgende week gaat het helemaal los. In onze hoofdstad. En ik, ja, ik zie hier de meest waanzinnige feesten voorbij komen. Dus daar gaan we ook eventjes naar kijken. En ja, dat tweede uur. Vorige week liep het een beetje mis. vanwege het technisch probleem van Dion Sidney. Maar hij verzekerde me vanavond. Gaat hij helemaal los? En als hij losgaat... Nou ja, kijk gewoon mee via de livestream. www.cfmzandvoort.nl Dan kun je wel los gaan. En dat ik wat hoor. Oeh, Maak daar je borst maar voor nat. Iets anders waar je je borst voor nat moet maken. Dat is de volgende track. Hij is nog niet uit. Ja, zie je het natuurlijk. En dat is de track van Disco en de Fireflowers. Hij komt binnenkort pas uit. Op Mixmash. En ja... Ik ben helemaal verliefd. En dat ben ik niet zomaar. Nee, deze plaat gaat hoog ogen goo gooien. Let op mijn woorden. Dus hier. Exclusief Solidisco Fireflowers. Met Unreal. Ja, Het viel zo so goed. En dat voelen we ons vanavond. Helemaal in ons element. En dat terwijl we toch al een beetje in de heer zitten. Als we kijken naar buiten. Ja. En dan komen we bij Heerskribbels. Maar dat doen we straks. We gaan eerst naar Postzegels. Ja, zie je het in Postzegels. Wat een combinatie. Ja, Nederland is al jarenlang toonaangevend op het gebied van dance music. Reden voor PostNL om vijf Nederlandse danshelden af te beelden op een postzegel. De wereldberoemde DJ's Afrojack, Armin van Buren, Dash Berlin, Hardwell en Chesso... staan vanaf vandaag in aansprekende en oplichtende kleuren... op verschillende postzegels geportretteerd. Op woensdag 15 oktober tijdens de openingsdag van het Amsterdam Dance Event... ontvangen zij uit handen van PostNL-CEO herna verhagen hun eerste eigen postzegels... Ja, Nederland is een land van de elektronische dance-music. En in de wereldberoemde DJ Mac top 100 stonden vorig jaar al deze DJ's in de top 10. Ook het mzm Dance Event trekt jaarlijks ruim 300.000 festivalbezoekers. Waarbij 2000 DJ's in 80 clubs en andere locaties optreden. Dus PostNL staat midden in de samenleving. En ja, wij brengen dus graag postzegels uit die aansluiten bij ieders belevings, belevingswereld. En ja, TNT is er dus over PostNL. We zijn er, zijn er dus trots op dat ze nu tijdens het MCDM deze Event deze dancehelden mogen eren. Ja, na het, het scannen van de postzegels met de C-app zijn vijf fragmenten van recente tracks te beluisteren van elke DJ1. En ja, de postzegels ze zijn vanaf 6 oktober al te koop. Dus ja, als ze geen zin hebben om, om die uitreiking eh, te, af te wachten, kunnen ze hun eigen postzegel gewoon ook al halen. Ze zijn te koop bij alle Brune winkels en via Collect Club. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door naar lekkere nieuwe muziek. En we zijn vanavond een beetje wild. En dat gaan we zeker doen met Seb Jack en Jazz van D. Into the Wild. En dan weet je waarom deze plaats zo heet. Lekker wild. Op jouw CFM 106.9. 104.5. En natuurlijk www.cfmsantwoord.nl. En ook op ons enige echte digitale televisiekanaal. Ik zeg, zet hem hard. Ja, dat kan nog harder. Oké okay dan. Komt ie! About Kid Pop and a look for me, and I can tap me and pray. Move up your bad day, hey girl. When you make it, pong. kick bones Pray, move up your body, hey girl. When you make it bounce, bounce, bounce, bounce. kick bones Make it bounce. En daarvoor and Jets van D into the wild. Hier op jouw CFM Zandvoort. En dan is het ook alweer tijd voor Herskribbels 2014. Ja, de zomer is nog maar even blijven hangen. Maar inmiddels is het toch echt tijd voor de herfst. En dus tijd voor de Herbstkriebels. Zaterdag 11 oktober, oftewel gewoon morgen in de Central Studios te Utrecht. Ja, zoals het bos nu Allerlei prachtige kleuren laten zien, zo voorziet Herskribbels jou van een even zo gevarieerd en krachtige lijnen. Om het wachten wat te verzachten hebben we vandaag de timetable voor je, zodat je jouw herswandeling alvast uit kan stippelen. Ja, niemand minder dan Sidney Samson zal Studio 1 oppakken. Omhoog gooien en zo hard als de boksen toelaten, weer op de drukke dansvloer gooien. Met zijn gevoel voor ritme. En ja, ook Sidney houdt van Hersweer. Wie maakt er anders een dikke hit met als titel Celebrate the Rain? Ja, een track die hij overigens met zijn kerstverse vrouw Eva Simmons produceerde. Ja, Sydney is al geruime tijd een vriend van en welke kriebels dan ook. En ze zijn dan ook zeer vreugd dat hij ook deze editie iedereen kon verwinnen... met zijn uitstekende platenkeuze en passie voor de dansvloer. Ja, dan is er de Studio 2, hosted bij Supadupa. Dupa. Ja, een andere knaller van Van vind je in Studio 2. Feest DJ Ruud is een, een onweersbui. Een oktoberstorm vol confetti, bliksem uit de draaitafels, blazende toeters en veel, veel meer. Gein en ongein. Met Ruud weet je nooit wat je moet verwachten. En ja, een beetje als het weer nu. Maar in tegenstelling tot nat geregend worden en zagrijndig thuiskomen... zorgt Ruud voor menig verwilderd kapsel en een grijns van oor tot oor op ieders hoofd. Ja, de rest van de lineup up mag er ook wezen, weten. En ja, Studio 1. Daar beginnen we mee. Om 10 uur trapt eraf Andy Vormen. Gevolgd door La Fuente. Ja, Job, die weet alle plaatjes uh, flink los uh, te gooien. Daarna niemand minder dan Gregor Salto. En hij geeft het stokje daarna over aan Shermanology. En Zip Nisamsen. Je hoorde hem net al. Gevolgd door Vato Gonzalez en MC Chen. En het wordt allemaal gehost door MC Roga. Dan hebben we de Studio 2 hosted bij Soepa met daar om 11 uur Girls Love DJ's. Vervolgd door Flava. De Flexicon en MCZ doen ook een lekker setje. Dom, Lomp en Famous. En ja, tot slot, van 3 tot 4 vinden we daar een feest DJ Ruud. Ja, het openbaar vervoer of pendelbussen. Met de trein, met de bus, lijn 25 vanaf Utrecht Centraal. Stop voor de deur van Central Studios. Met de trein, station Zuilen is op 5 minuten loopafstand van Central Studios. En ja, vanaf half 3 zal er een pendelbus rijden vanaf Central Studios naar Utrecht Centraal. Ja, een ticket hiervoor kost 3 euro en koop je gewoon bij de buschauffeur. Ja, dan de tickets. De tickets gaan in deze laatste dagen ontzettend hard. Heb je nog geen ticket? Kijk dan op, uh, snel op www.kriebels.nl. Www en ja, kom ook aanwaaien op 11 oktober in Central Studios. We trappen af om 10 uur en gaan pas naar huis om 5 uur, of niet. Maar dat mag je lekker zelf weten. Doe je ding, doe je dans op herfstkriebels. En ja, je kunt ook gewoon je tickets halen via www.ticketscript.nl Tot zover dit nieuwtje. En ja, als je het over herfst hebt, dan, dan vinden we het toch altijd wel lekker om een beetje een zomerse plaat te draaien. En ik denk dat deze plaat... Van Robbie Riviera en Just Jack. Daar best wel een hoge ogen in kunnen scoren. Laat even je mening weten. Zie het at cfmsandvoort.nl I'm just gonna say, Maakt niet uit als hij maar lekker is. En dat is hij zeker. Zometeen na die klok van 10 uur... vinden we de one and only DJ Dion Sydney hier live in de mix. We gaan nog eventjes kijken naar een nieuwtje van Kings of Ace en Sex Up. Want ze gaan samen in één tijdens MCDM Dance Event. Zometeen daar meer over. En ik heb nog een lekkere plaat voor je klaarstaan. Roon Calabria, die kende je natuurlijk wel. Maar wat dacht je? Als de Firebeats hier een edit van maken. Dan krijg je een gigantisch knaller. Wil je hem horen? Heel goed. Hij staat hier klaar voor je. Zometeen meer nieuwtjes. Nu weer de Firebeats. Dit is nou eens een lekkere versie hoor, die ze doen. Ongelooflijk, wat een beuker Oftewel, Rune RK met Calabria in de Firebeat edit. Hier bij jou zie je het op CFM Zandvoort. En ja, Kings of Ace en Sex Up slaan de handen in één voor Amsterdam Dance Event. Ja, na de sluiting van de Amsterdamse club. De cent zaten de twee grote dance evenementen, Kings of Ace en Sex Up, zonder locatie tijdens het aankomende Amsterdam Dance Event. Ja, hierdoor was het voor de fans nog onzeker of deze evenement door konden gaan. Vandaag is aan deze onzekerheid een eind gekomen. Met de gebundelde krachten zijn beide organisaties op pad gegaan... en hebben in een gezamenlijk evenement in de Amsterdam Rij de oplossing gevonden. De organisaties maken bekend dat het spektakel op vrijdag 17 oktober gaat plaatsvinden. Ja, beide organisaties zijn dolblij dat een evenement alsnog kan plaatsvinden. Jasje Heijboer van Kings of East legt uit... Voor beide evenementen waren al duizenden tickets verkocht... en we hadden fantastische shows klaarstaan. En ja, we wilden onze fans natuurlijk niet teleurstellen. En ja, dan er is zelfs extra goed nieuws. Iedereen in bezit van een ticket van een van beide evenementen... is door deze combinatie welkom op beide evenementen. Manuel Acosta van Sex Up vroeg daaraan toe... de line-up van beide evenementen was al enorm goed. Maar we weten zeker dat de combinatie het nog leuker maakt... voor zoveel onze bezoekers als die van Kings of Ace... Ja, Amsterdam Dance Event is de belangrijkste week voor zowel Kings of Ace als Sex Up. De complete top in dance music staat vanuit de hele wereld verzamelt zich deze week in onze hoofdstad. Evenals, vans, artiestenboekingsbureau Ace Agency trekt met het concept Kings of Ace daarvoor alles uit de kast... en hoort al jaren tot de meest toonaangevende evenementen van Amsterdam Dance Event. Headliner van Kings of Ace is de wereldberoemde Martin Carrick's. Hij zal naast onder andere Yellow Claw en Umet Oskar optreden. Ook is mystery guest Quintino zojuist bevestigd en toegevoegd aan de All-Star line-up. Het succesvolle, maar jongere concept Sex Up is met zijn dansbare en vrouwvriendelijke Urban House... is een frisse aanvulling en voegt de headliners Chucky en Dyna toe aan het evenement. Beide organisaties krijgen een eigen zaal in het Amsterdamse Rai... Ja, we hadden het niet mooier kunnen bedenken, vertelt Jasje Eijboer. We zaten in nood en door de onverwachte samenwerking met SexUp is in razend tempo een fantastische oplossing gebouwd. Dat ook de gemeente met zoveel snelheid heeft meegewerkt aan de oplossing waarderen de organisaties. Amsterdam Dance Event is iets waar Amsterdam heel trots op mag zijn. Ja, informatie, tickets en line-up. Kings of Ace First SexUp. Vrijdag 17 oktober in de Amsterdam Rai van 10 uur s'avonds tot 6 uur in de ochtend. Tickets zijn vanaf 27,5 euro verkrijgbaar via Crit. Dan even hier snel een volledige lijnen van de Ace Stage. Martin Carracks, Abster, Biggie Begovic, Jackers, Billy the Kid, Bobby Burns, Chocolate Puma, Frankie Rizzardo, Jay Hardway, Jasha, LNZ, TNZ, Mitch Crown, Quintino, Rovero. Shermanology, Sydney Samson... U Toscan. Oskan, Wiewek, Yellowclaw... en het wordt gehost door MC Ambush... en MC Roja en Zaldi MC. Dan heb je de sex-up Ghost Riders Days... met daar Chucky, Diana, Alvaro... Pato González en MC Chen... Irwin, Michael Mendoza, Lady B. en dit wordt gehost... door Ambush. Wat een feest, wat een feest... als je dit feest zo hoort. En ja... Ik denk dat we er ook maar even gezellig naartoe moeten gaan, want die lineup klinkt wel heel erg gezellig. Wat ook gezellig is, is dit nieuwe Once to Once. Harry's Fly Jack met Jaguar. Hij komt binnenkort uit. op Once to Watch, een sublabel van Mixmash. Alleen ja, hier wij zien het. We gaan er gewoon al de eter in slingeren. Omdat hij dat verdient. Tot aan de klok van Elf. De heetste Beats op de 106.9. 104.5. Digitale televisiekanaal, daar zijn we ook te vinden. En natuurlijk de livestream op onze geheel vernieuwde website. Heb je hem al bekeken? Me the boys, we keep on rockin'. Deze Tom Jane remix maakt allemaal weer helemaal goed. En daar zijn we tevreden mee. En nog even voor die klok van 10 uur. Zullen we nog even een primeurtje ingooien? Dat doen we gewoon. We hebben die nieuwe Patrick Hagenaar. Come closer. En dan zeg je hallo, die heb je al een keer gedraaid. Maar niet de remix. Vanavond de Halfway House Mix. Hier op Jouw CVM. Tot aan 11 uur. The painter, the painter, the